Het is 1 uur, moet met het nws In een woning in Leeuwarden is iemand overleden... toen hij werd aangehouden door de politie. Agenten kwamen afgelopen avond af op een ruzie in het huis... en hielden een verdachte aan. Volgens de politie verzette hij zich flink en werd hij vervolgens omwel. Reanimatie door de agenten en later door medisch personeel mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident in de Leeuwarden-Woonwijk. Zoals gebruikelijk is als de politie betrokken is bij een sterfgeval. Nederland wil in navolging van België gaan bekijken of het haalbaar is om passagierslijsten van touringcars van tevoren te controleren. Net zoals dat bijvoorbeeld bij vliegtuigen gebeurt. Nu is het meestal onduidelijk wie met de bus door Europa reist, waardoor bijvoorbeeld terroristen zich anoniem kunnen verplaatsen. Minister Grapperhuis zegt dat de politiekorpsen in Europa beter moeten samenwerken, omdat de grenzen steeds opener worden.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 Het laatste paar voetbalschoenen dat Johan Cruijff in zijn leven droeg... is voor 30.000 euro geveild op een gala in Rotterdam. Het bedrag wordt gebruikt om een school voor gehandicapten... en weeskinderen te bouwen in Sierra Leone. Danny Cruijff, de vrouw van de overleden voetballegende... zal het gebouw binnenkort openen. Het is dit weekend twee jaar geleden dat Johan Cruijff overleed, 68 jaar oud. Het weer vannacht blijft het Grotendeels bewolkt. De temperatuur daalt naar 1 tot 4 graden. Ook overdag blijft het bewolkt en valt er soms motregen. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het tnbs Journaal. NPO Radio 1. <tied> Ah. Een hele goede nacht en welkom bij een vers de wereld van BNNVARA. Uh, dit uur geen arbiters, maar Nederlanders van over de hele wereld. De komende twee uur reis ik namelijk zoals elke zaterdagnacht rond de wereld via jouw radio. En mijn correspondenten die vertellen ons vanuit de hele wereld hoe het met hun gaat. En uh, we gaan verder praten over actuele, actuele thema's. Uh, Rafael Hoedmer in Peru, de vorige keer dat we elkaar spraken... stond de president onder druk. Hoe is het nu met hem? Ja, hij is nu, uh, hij is nu weg. Uh, of in die zin niet weg, maar geen president meer. Hij kan niet weg, want hij mag het land niet uit... omdat uh, het onderzoek tegen, rond het corruptieschandaal waar hij bij betrokken is, nog steeds doorgaat. Maar hij heeft zijn ontslag ingediend uh, twee dagen geleden... en dat heeft uh, gisteren het parlement geaccepteerd. Dus hij is weg. En wie is er nu op zijn plek? Ja, er is nu uh, zijn vice-president, die, uh, die overigens niet zo heel dicht bij hem meer stond. Die, die had eigenlijk wel al een beetje laten merken dat hij, uh, dat hij met de dingen die gaande waren. Dat is een uh, ex-regionale president uit het zuiden van het land, die heet Martien Brieskarra. Dat is meer een soort uh, technocraat, maar wel iemand die op uh, lokaal niveau vrij succesvol is geweest. En uh, ja, die is nu, uh, nu president. Is, is dat een verbetering? Nou, vanuit mijn perspectief is het wel een verbetering. Want de vorige, de man die nu weg is, die heette Pedro Pablo Kuczynski. Dat was een bankier en ook echt een lobbyman... die heel erg diep in de netwerken van de grote bedrijven zat... en de economische elites. En nu zo duidelijk is geworden dat dat, dat hele corruptieschandaal... Rond, het Odebrecht, het Braziliaanse bedrijf... zo wijdverbreid is en dat iedereen daarbij betrokken is... ja, dan was hij wel echt de slechtste man om als president te hebben... omdat hij toch wel een van de belangrijkste lobbyisten uit Peru is geweest. En daarnaast ook gewoon een zeer slechte president is gebleken... die echt uh, ja, heel weinig beleid heeft gemaakt. En dan ook nog de ex-dictator uh, Fujimori uh, een pardon heeft gegeven... ondanks dat een groot deel van de bevolking daar niet mee eens is. Ja. Dus er was wel voldoende reden om hem weg te sturen, ja. Ja, zeker weten. Raffel, we gaan het straks hebben over onder andere de seizoenen... Eerst even naar Jasperine Groeneveld in Slowakije. Uh, jouw eerste keer in de wereld van Vara. Hartelijk welkom. Wat heeft jou deze week gehouden in Bratislava? Nou, deze week was een, uh, een hectische week, uh, uh, kan ik wel zeggen. Want we zijn uh, verhuisd. En uh, op zich is verhuisd natuurlijk nooit. Hè. Iedereen verhuist, continu. Uh, maar dit was uh, best een kleine operatie, omdat het ook een, een redelijk ad hoc verhuizing was. Omdat onze, onze huisbaas besloten had dat hij... Um, nou, liever zijn huis leeg laten zijn die ons dan dat hij ons erin laat wonen. Oh, um, dus um... Ja, nee, hij is ook niet zo sympathiek als ik heel eerlijk ben. nee. Ik, I mean, en, uh, wij proberen wel heel open-minded te zijn, maar deze meneer bleek... Uh, hij leek al niet zo sympathiek en hij bleek ook helemaal niet sympathiek. Oh, ja. um, dus uiteindelijk gaf hij ons een week om, uh, om een nieuwe onderkomen te zien. En we zijn met z'n vijven, uh, een met drie kinderen. Dus dat was best wel even een uitdaging om uh, uh, passende woonruimte te vinden op zo'n zo korte termijn. Maar. Gelukkig, dat is gelukt. En uh, vorige week uh, zijn we erin getrokken. En uh, ja, nu zijn we bezig met de, de administratieve afhandeling daarvan. Wat op zich ook al uh, een, een project op zich is, zeg maar, buiten het gewoon het, het simpel dozen inpakken en uitpakken. Ik moet zeggen, ik, ik verkies het dozen in en uitpakken boven de administratieve afhandeling. Is het zo erg? Ja, nou ja, heel eerlijk, ja, best wel. Want morgen moeten wij met, de hele, met het hele gezin naar de foreign police, um, de, de, de vreemdelingenpolitie, mm -hmm. om, um, onze adresse, om onze adres op onze permit um, aan te laten passen, op onze verblijfsvergunning eigenlijk. En ja, ik denk dan, heel simpel, het dus is een adreslijn, misschien we blijven in Slowakije, we zijn in Slowakije. Maar um, nee, hier, hier begint eigenlijk, ja, zoals wij doen het circus weer van voren aan. Want uh, dan moeten we met een hele gezin daar verschijnen. Met een vertaler. Want we spreken geen naam. Uh, Engels en mm. onze is Zeker niet toereikend om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, met vertaalde geboortecertificaten, pasfoto's. Uh, uh, genotariseerde power of attorneys voor onze vertaler, dat hij dat ook mag doen. En dan gaan we een nummertje trekken. <laughs> en ja. En dan kan het zomaar vier uur voordat dat aan de beurt. Oh, jeetje. Dus dat wordt echt interessant. Ja, ze zijn nu net ook naar een nieuw gebouw verhuisd. We zaten daarvoor in een oud kinderdagverblijf. Met, ik overdrijf echt niet, de stapels dossiers zeg maar, op de kasten opgestapeld... Uh, het zag er ook echt wel een beetje Oost-Europese uit, ja. vonden wij. Maar ze zitten nu in een nieuw gebouw, dus we zijn wel benieuwd hoe het eruit ziet. Maar helaas hebben ze in de Vraisinger nieuw gebouw niet iets gedaan aan een soort online afspraken systeem. Of een soort systeem in basis. Nee, dus is dat gewoon zo'n nummertjesautomaat. Weet je, wat je vroeger bij de, bij de slager ja, ja, had. Ja, ja, dus dat weet wel eens. Zo'n nummertjesautomaat. En ja, je kunt natuurlijk denken, oké, okay, er zijn nog 128 mensen voor me, want dat kan gebeuren. Ik ga heel even hè, een boodschapje doen. Maar ja, als je terugkomt en je plek is geweest, of, mm, dan kun je van vooraf aan beginnen. En ik heb ook wel eens gehoord, maar dit is een verhaal van hoe ze zeggen, dat ze af en toe controleren of iedereen die een nummer <lacht> heeft er nog ja. steeds zit. Ja. En als je er dan niet meer zit, dan is ook je plek vergaan. Wow. Zeg maar. Ja, we gaan uh, straks verder, over, verder praten, Jasperine. Maar nu eerst even naar Raymond Kranenburg in Amerika. Uh, Raymond, de schoolshootings waren nog wel in het nieuws. En dat zijn ze nu nog steeds. En dat is opvallend, hè? Ja, ja precies. Het is, uh, nou, het is een maand geleden al dat die schoolshootings geweest zijn... Uh, we hebben er nog een aantal in de tussentijd gehad, hoor. ik bedoel dus. Um, maar uh, nee, het, het vandaag ook weer een, uh, overal demonstraties. Um, in, in Washington, 100.000 mensen of zo. Uh, hier in het dorp hadden ze ook 10.000 mensen verwacht. Ik geloof dat er in, wat was het, uh, 80 steden of zo uh, iets van demonstraties waren. Dus uh, nee, het, het blijft maar doorgaan eigenlijk. Ja, ongelooflijk. Nou ja, wel goed nieuws, toch? Um, ja, ik denk het wel. Maar goed, ik moet nog maar zien of er echt verandering komt. Ik bedoel, Amerikanen zijn nog steeds erg verknocht aan hun, uh, aan hun wapens. En ja, ik denk, het, ze willen die, wat die kinderen voornamelijk willen... tenminste, wat ik ervan begrijp uit die demonstraties... is dat ze niet zozeer uh, tegen de wapenwet zijn. En dat hoor je dus ook mensen overal zeggen hier in het nieuws ook. Nee, nee, nee, we zijn niet tegen wapens. Maar we willen een discussie over wapens. En met een goede oplossing komen. Ik denk, ja, het, het wordt, uiteindelijk wordt het misschien iets strenger... Uh, uh, controles voor, voor, voor uh, mensen die een bepaalde achtergrond hebben. Uh, al dan niet crimineel of uh, uh, met geestelijke gezondheid. Uh, de 21 jaar zal misschien de wapenwet worden. Uh, uh, dat is een verandering eigenlijk die pas sinds de jaren 70 is gebeurd. Dat je met je 18 al wapens mocht kopen. Dus dat wordt misschien teruggedraaid. En ja, dan is het gewoon wachten op de volgende universiteitsshooting. Want daar zijn ze ouder dan 21. Ja, toch? Ja, ja dat is waar. En uh, die walk daar moeten we het ook nog even over hebben. Wat is dat precies? Oh ja, ja, er waren dus. Uh, nou ja, nu is er dus echt gewoon een demonstratie, maar uh, vorige week waren er, als ik het goed was, vorige week, ja, waren er um, uh, op een heleboel uh, middelbare scholen in de VS waren er zeg maar een walkout. En een walkout is zeg maar dat de studenten gaan staken. Um, en wat ze dus deden ze gingen 17 minuten gingen ze, deden ze een walkout om de 17 mensen te herdenken die overleden waren in Florida. Um, nou hadden ze dat hier op verschillende scholen ook georganiseerd en het zou allemaal mooi zijn. Helaas ging het bij ons in de buurt niet door. Want er waren twee um, op social media twee posts van mensen die zeiden dat ze wel even langs zouden komen met een geweer en een boel op ze, wat is het, verrot zouden schieten. Ja, en toen waren alle scholen in de buurt dus op lockdown. Want ze wisten dus niet precies welke school er bedoeld werd. En uiteindelijk was het, ja, vast een kind met problemen die wat aandacht wil en verder geen. Mm -hmm. het niet echt zou uitvoeren. Dat je al niet echt daadwerkelijk plannen had, maar. Ja, toch, het, het werd hier in de buurt werd het afgelast. Ja, ja. Nou, uh, Door een dreiging met een wapen. Ja, ongelooflijk. Dat het zo weer uh, samenkomt. Um, even iets heel anders. Bij jou, redelijk in de buurt. Ik geloof zo'n uh, oh, drie uur rijden. Ja, zo'n drie uur rijden. Komt een hele grote voetballer spelen. Ja, precies. Um, uh, we zijn vandaag, of deze week zijn, is, is aangekondigd dat onze vriend Zlatan Ibrahimovic naar de Los Angeles Galaxy komt. Um, hij, hij deed dat door uh, het kopen van een advertentie in de LA Times. En dat is best wel een dure krant uh, als je daarin wil adverteren. Um, en hij had een, een pagina grote advertentie. En het enige wat het was op briefpapier van de LA Galaxy. En er stond er. Los Angeles, you're welcome. <laughs> en toch een beetje de arrogantie zo van... Ik, ik kom even hier bij jullie voetballen. En ik denk, nou ja, je, je past wel in LA. Ja, vinden ze dat mooi daar? Nou, sowieso vinden Amerikanen uh, het is natuurlijk wel mooi... als jij um, goed bent en zegt ergens goed in te zijn. En dan moet je natuurlijk nog wel laten zien. Maar uh, als dat ja heel vaak... Komt dat dan toch ook wel uit? En Slaatan is natuurlijk een goede voetballer. Dus ja, je mag hier best zeggen dat je dat je heel goed bent. Je mag best trots zijn op je daden. En uh, dan moet hij het nog maar laten zien. Want ja, David Beckham is hier ook geweest. En dat was ook niet echt. Uh, ik bedoel, hij voetbalde een beetje. Maar het is niet uh, het is niet dat hij de landskampioenschappen bracht uh, waar we op zaten te wachten. Nee, hij voetbalde een beetje. En hij deed ook nog wat andere dingen daarnaast, geloof ik. Ja, wat entertainment. Ik geloof dat hij een film heeft gemaakt in de tussentijd. En ja, het is Los Angeles is natuurlijk wel de entertainment hoofdstad van de wereld. Mm. En um, ja, ik denk dat Slater een beetje aan het werk is aan zijn volgende carrière. Dat, is, dat we hem op een gegeven moment in een sitcom zien langskomen of zo. Ja, ja, ik ben heel erg benieuwd. We houden het in de gaten, Raymond. Uh, we gaan het straks ja, hebben over uh, lokale politiek. Maar eerst even ja. muziek. MUZIEK mm. volar, en volver a ser yo mismo de nuevo, y vivir, volando, volando junto a ti. Y volar, cien metros bajo el cielo, las nubes se me van, colgados sin mirar para atrás, somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar, cantándole a todo lo que vendrá, y sentir que no En het en lo nuevo siempre hay miedo het el deseo puede más. Ganándole niet zo moeilijk. Het is el mundo Het el amor no tiene Het Un niet se convierte Het is Y sentí que Het no is falla la voz. Dat is lekker binnenkomen. Dit is uh, La Pagettina met i Bolaar. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. Je kunt er niet omheen. De afgelopen woensdag stemde Nederland weer op de lokale bestuurders, namelijk de gemeenteraad. De lokale partijen waren de grote winnaars. En die mogen de komende jaren dan ook het beleid van uw gemeente bepalen. Zoals dit beleid van de gemeente Amsterdam, bijvoorbeeld. Eens even kijken, komt-ie. Die willen namelijk bewoners gaan wegpesten. Er zijn namelijk mensen in Amsterdam die, die zorgen voor overlast. Die terroriseren de buurt, die jagen mensen de wijk uit. En die zijn juridisch heel moeilijk aan te pakken. Maar een woordvoerder van de gemeente zei... We kunnen natuurlijk wel heel vaak bij ze aanbellen. Ze hebben er ook echt al zin in. Weet je. Dan gaan de ambtenaren die gaan door Amsterdam rijden. Hè, en, dan, en op de dag dat het vuilnis buiten moet... gooien je ze een, een bananenschil op het tuinpad. Weet je wel, en, dan, en dan bijstandsuitkeringen worden van zo'n cash in een portemonnee gedaan... op de stoep gelegd met een klein visdraadje naar de struiken... waar dan een ambtenaar zit. En die roept dan, ik heb je, een schobbejak... Dat is, dat is hoe ze het doen. En ze zijn op dit moment met een proef ook bezig. He, om het, om het al een beetje, er komen echt mensen die dus uh, als werk hebben. die betaald worden om andere mensen tot op het bot te irriteren. Bij ING heet dat klantenservice. En bij de gemeente Amsterdam gaan ze daar dus mensen voor inhuren. Ja, welke helden zetten zich in voor de regio in het buitenland? Wie zijn deze mensen en waar zetten ze zich dan precies voor in? Ik begin bij Rafael. In Peru hebben ze daar ook lokale bestuurders? Ja, ja, ja, zeker. Peru is natuurlijk een enorm groot land. Hè. Het is, uh, ik denk vijf keer zo groot als Frankrijk, dus heel veel keer zo groot als Nederland. Dus je hebt hier gemeentes, provincies, regio's. Uh, dat zijn zeg maar de drie niveaus van, uh, van lokaal bestuur. En uh, we hebben ook dit jaar verkiezingen. Die zijn in uh, oktober. Maar de verkiezingscampagnes hier duren verschrikkelijk lang. Dus die zijn al een paar maanden aan de gang. Dus, uh, dus ja, eigenlijk het hele land uh, gaat daar langzaam naartoe. Waarom duren die zo lang eigenlijk? Ja, het, het, het is best wel een goede vraag. En, uh, enerzijds omdat er heel weinig regulering van verkiezingen is. Uh, er is heel erg veel geld in om, omdat veel van die lokale gemeentes... vooral degenen die bijvoorbeeld uh, uh, op plekken zitten waar olie of uh, mijnbouw plaatsvindt... Uh, ja, daar gaat heel erg veel geld uh, om in die gemeentes. Dus heel veel mensen zijn erin geïnteresseerd. Mm -hmm. En aangezien er geen regulering van de campagnes is... Uh, ja, beginnen de mensen met het meeste geld gewoon erg lang van tevoren. Maar uh, mensen die zijn geïnteresseerd om daarin te zijn... dat zijn dan mensen met uh, een eigen mijn of zo? Nou ja, kijk, je hebt gewoon natuurlijk lokale politici van de lokale politieke partijen. Die vaak dan wel verbonden zijn met bepaalde economische belangen. Maar wat je wel steeds meer ziet in het land, zeker, uh, zeker buiten Lima. Is dat, uh, ja, dat dergelijke economische actoren, maar bijvoorbeeld ook uh, de drugshandelaren of de illegale mijnbouwers. Die er toch heel erg veel belang bij hebben om controle te hebben over het lokale bestuur. Zodat die hen een beetje kunnen beschermen. Dus die doen ook steeds harder mee in die lokale verkiezingsprocessen. Ja, ja, ja. Ik, snap, ik snap hoe dat werkt. Hoe ziet zo'n campagne er dan uit? Uh, die, die duren dus heel lang, maar hoe zien ze eruit? Nou, die begint een beetje met uh, muren beschilderen. Soms muren van huizen of, uh, of, of van publieke gebouwen. Of uh, ja, gewoon andere muren waar ze hun naam op kunnen zetten. Want dat gaat meestal echt heel erg persoonlijk. Dus dan zie je die naam verschijnen van die, uh, van die kandidaten. Vaak de voornaam, in sommige gevallen de achternaam. Daarna beginnen er dan flyers rondgedeeld te worden. Dan gaan er een soort van carnavalsoptochten door de stad of het dorp plaatsvinden... om een beetje die kandidaat zichtbaar te maken. Mm -hmm. en, en ja, in de laatste fase van de campagne... dan zijn er gewoon heel erg veel publieke bijeenkomsten... waar ook van alles en nog wat uitgedeeld wordt. Hè? Van kleine cadeautjes zoals uh, ja, koekjes of uh, dat soort dingen, kalenders. Ja, ja, ja. tot uh, in sommige gevallen waar er echt heel veel geld is... Uh, ja, worden grote dingen uitgedeeld. Zoals wasmachines. Ja, ik heb wel eens van koelkasten gehoord. Ik moet oh, zeggen, ik heb, het zelf nooit, uh, ik heb het zelf nooit gezien. Want dat gebeurt wel echt veel meer echt in, het, uh, in het binnenland. Maar wel echt uh, ja, keukenapparatuur en, uh, en dat soort dingen. Wauw, wauw. Ja, deze week kwam er ongeveer 55% stemmen in Nederland. Uh, zijn ja. de verkiezingen in, in Peru populairder? Nou ja, het, ze zijn niet noodzakelijkerwijs zo populair. Want politici zijn echt heel erg impopulair in Peru. Mm -hmm. staat, uh, echt, uh, daar kan Nederland zich niet mee vergelijken. Nu, uh, bijvoorbeeld, de congresleden die hebben volgens de laatste opiniepeiling uh, nog maar steun van 10% van de bevolking. Wow. En dat is ook bij de presidenten wel eens gebeurd. Zo. Dus uh, politici zijn niet populair, maar mensen zijn verplicht om te stemmen. Dus bijna iedereen gaat stemmen, oh, anders ja. krijgen ze een boete. En, en het is wel zo dat het zo'n enorm circus is, ook in de media uh, en zo aanwezig in de publieke ruimte, dat uiteindelijk iedereen er toch wel heel erg attent op is. Ja, ja, dus je moet wel en als je niet gaat, dan krijg je bij de eerste volgende keer dat je je uh, paspoort aanvraagt of zo, Komt er een, uh, een bedrag op? Ja, ga ja, uh, je een volgende, een volgende uh, ja, ja, operatie moet doen met de staat, dan moet je eerst je boete betalen. Ja, ja, en en uh, kun je een voorbeeld geven van een lokale partij in jouw regio, in Lima, uh, waar zij voor strijden? Ja, nou ja, in Lima is het best wel... Um, je hebt gewoon heel veel verschillende kandidaten die allemaal een beetje hetzelfde zeggen. Mm -hmm. uh, die zijn allemaal vrij conservatief. Die geïnteresseerd in publieke werken doen, hoewel er uiteindelijk de belangrijkste interesse erachter toch gewoon is de controle te hebben over het staatsbudget. He, er wordt heel veel geld natuurlijk van geroofd via verschillende corruptienetwerken. Maar misschien twee interessante kandidaten, één uh, burgemeester van een lokale gemeente die nu burgemeester van de stad wil worden, die is al heel erg gericht op het versterken van de publieke ruimte door uh, parken aan te leggen. Uh, ...fietspaden aan te leggen. Dat is echt de pro-fietsburgemeester uh, of politicus van, uh, van de stad. Die heet uh, Belarde. Uh, dus dat is wel een interessante. En een andere, de linkse kandidaat, die heet Gustavo Guerra-Garcia. Die uh, zijn belangrijkste agenda is een beetje uh, het op orde brengen... ...van het publieke uh, transport en eigenlijk überhaupt hoeren in de stad. Lima, is een stad die echt helemaal vol zit met auto's. Uh, de bussen, bussysteem wordt gecontroleerd door allerlei soorten maffia's. En hij zou daar wel de strijd mee aan willen gaan. En ja, dat zou een grote stap vooruit zijn. Ja, maar tegelijkertijd zorgt dat ervoor dat zo iemand uh, ja, van alle kanten aangevallen wordt. Want er zijn grote economische belangen die dat soort uh, hervormingen niet willen laten gebeuren. Nee, nee. Rafael, we gaan het straks hebben over de lente in uh, Peru, of ze die daar ook kennen. Maar nu eerst ga ik even verder naar Jasperine in Slowakije. De afgelopen week hadden wij dus die verkiezingen in Nederland, Jasperine, hoe zit dat in Slowakije? Ja, er zijn onlangs wel uh, gemeenteverkiezingen of lokale verkiezingen geweest, maar eigenlijk waar het nu vooral over gaat in Slowakije is landelijke verkiezingen en het wel of niet hebben van landelijke verkiezingen. Vooral het is uh, eigenlijk sinds eind februari al enorm roerig in Slowakije. Uh, eind februari is een, uh, een onderzoeksjournalist uh, en de dood doodgeschoten, en uh, aanleiding voor die moord. Uh, of waarschijnlijk, zo goed als zeker geweest, omdat hij uh, een onderzoek aan het menen banden tussen hoge functionarissen in de uh, regering en de Italiaanse maffia. Nou, en dat heeft wel een enorme schokgolf teweeggebracht uh, binnen Slowakije, moet ja. ik zeggen. Echt wel. Het was ook best bijzonder om het mee te maken, want nou, het was letterlijk het gesprek van de dag. En wij zitten. Dan... Uh, hier nee, nog eens op tijdelijke basis. Uh, uh, ik spreek de taal minimaal, wat betekent dat ik, ik kan koffie kan bestellen en als ze iets vragen, dan kan ik enigszins wel een soort van begrijpen wat ze zeggen. Mm -hmm. uh, dus het betekent dat wij niet enorm veel vrienden binnen de Slowaken hebben, maar degene die we kennen, dus onze buren bijvoorbeeld, ja. en uh, uh, wat mensen via school. Ja, die, het was echt het gesprek van de dag. En men wilde er ook over praten. Um, juist omdat het zo toch ook wel zo, uh, zo heftig was eigenlijk. En nou ja, wat er volgens gebeurd is... omdat um, uh, uh, die journalist is doodgeschoten... Um, verwacht je dat er iets gebeurt binnen de regering. Of dat, een, het, het, dat er een onderzoek opstart. en ja, Waarschijnlijk werden er wat rookgordijnen opgegooid... dat het een andere reden zou hebben. En nou ja, na lang... Toch wel druk vanuit de bevolking is er een, een minister van Cultuur opgestapt in eerste instantie. Die er, denk ik, lijkt mij niet zo heel veel mee te maken heeft. Maar goed, het volk wilde natuurlijk dat de minister van binnenlandse Zaken en, en, en, en de minister-president stappen. Mm -hmm. En we hebben echt wekelijks uh, enorme demonstraties. Want iedere vrijdag uh, georganiseerde demonstraties in alle grote steden in Slovakije. Maar vooral in Bratislava natuurlijk de allergrootste, echt... Tien, tien, tienduizenden mensen de straten op vreedzame uh, demonstraties. Met, ja. Het volkslied werd gezongen en er werd gerinkeld met de sleutels. En dat, dat, dat werd als laatste tijdens een grote demonstratie gedaan. Tijdens de fluwele revolutie, dat was toen, uh, toen het echt einde van het communisme hier werd ingeluid. Dat werd met die demonstratie ingeluid en dat werd nu weer gedaan. Dat is echt... Er werd echt gezegd... Er, moest echt, er moet echt iets veranderen, zeg maar. Ja. Ja. Ja, echt een heel groot gebaar is dat. Ik bedoel, dat doen ze hey, niet bij was... zomaar elke demonstratie. Ja. Nou, sterker, ze demonstreren je eigenlijk zo goed als nooit. Hmm. Uh, ja, er wordt ook wel gezegd... ja, ze interesseren zich er niet voor... zolang ze maar hun leven kunnen leiden... En... Uh, weet je, de hele politieke geëngageerdheid is er niet zo. Of, uh, maar nu ineens, ineens, nou mensen de straat. Nou, het was echt, nou, die, die fluwele revolutie, als ik moest het opzoeken. Het was in, in 1989. Mm -hmm. Dus dat is echt een poos geleden dat ja. er zoveel mensen op de been waren. En nu, onder druk daarvan, is dus toch de minister-president opgestapt. Uh, die heeft dan wel gezegd, nou oké, okay, ik stop ermee, maar dan moet hij het overnemen. Uh, wat ook in Nederland ook niet echt... Uh, dat ik me niet echt kan voorstellen dat dat zou kunnen gebeuren überhaupt. Ja. Um, en die, heeft, die is nu bezig met een nieuwe, nieuwe regering uh, formeren. Um, maar de eigen, ja, het volk wil eigenlijk de verkiezingen. Maar dat wil het parlement niet. De coalitie wil het niet. Um, die zijn ook bang dat ze hun sterren verliezen waarschijnlijk. Ja, dat snap ik. Um, ja, wat waarschijnlijk ook wel grij, uh, uh, voor de hand ligt. Ja. Dat dat gaat gebeuren. En ja, gek genoeg. Kan het dus zo, zeg maar. Dus ja. er komt nu een nieuwe regering. De president heeft nu de eerste contouren van een nieuwe regering ook goed gebeurd. En dan blijven dezelfde partijen die er waren, die ook de ministers hebben geleverd in de eerste regering, die blijven er dus zitten. En die, die zitten nu sinds 2016, dus die moeten nog twee jaar. Hm. Ja. ja, dus dat duurt ook nog. En, en op deze manier houdt de maffia waarschijnlijk toch zijn invloed in de regering. Ach. Dat, daar, daar, daar is men hier natuurlijk toch wel heel erg bang voor, inderdaad. Ja. En, ja, het is. Ik vond het persoonlijk ook best schokkend dat zoiets in een EU-land, want we zijn onderdeel van de EU, we betalen hier met euro's. Dat dat toch gewoon ook gebeurt. En ook in het artikel van de, de, de onderzoeksjournalist die dus vermoord is, wordt ook gesproken over EU-geld, wat doorgesluist is. Ja. De EU wil ook, of de, de, de EU-commissie wil ook komen met een onderzoekscommissie hier. Uh, maar dat wil Slowakije natuurlijk eigenlijk liever niet. Uh, die vindt het ook gezichtsverlies als dat, uh, als dat gebeurt. Mm -hmm. uh, ja, en de Slowaken zelf, die wij erover spreken, mijn collega's op werk, uh, ja, die zeggen ook, we kunnen niet geloven dat dit in ons land gebeurt. Maar als, jij heel maar ja. eerlijk bent, als je heel eerlijk bent, zou je zeggen, eigenlijk is Slowakije er nog niet aan toe om lid te zijn van de EU? En het is natuurlijk een enorme uitspraak. En ik ben hier eigenlijk tekort... Maar van wat ik tot nu toe heb gezien en heb meegemaakt, denk ik dat het best heel vroeg is geweest. Ja. Misschien lid van de EU, prima, maar het feit dat ze ook euro's hebben, heeft ons best wel verbaasd op bepaalde vlakken, zeg maar. Ja, um, ja, ja, ja, ja. En... duidelijk, duidelijk. land is heel jong, hè. We zijn, ze zijn pas onafhankelijk sinds, uh, nou ja, wat is het, sinds 1994 of zo, dat ze afgesplit zijn van Tsjechië ook. Oh. Dus het is... Het is een heel jong land nog. En nou, ja. Ja, nee, er, er is nog een hoop te verbeteren. In ieder geval ook over de klantvriendelijkheid. Want daar gaan we het zo over hebben. Ja. Maar eerst even naar Raymond Kranenburg in Amerika. Raymond, zijn er veel lokale politici actief in uh, Amerika? Nou ja, eigenlijk is... Um, uh, zelfs in de landelijke politiek uh, zijn de congresleden... Uh, zijn eigenlijk redelijk uh, lokaal. Uh, we hebben 435 um, congresdistricten. En... Uh, ja, dat, dat deelt dus het hele land op in 435 stukjes. Uh, en, en ja, jouw congreslid is toch echt wel iemand die uit de lokale politiek komt en die um, op een gegeven moment zoiets had, weet je wat, ik ga eens uh, proberen om uh, congreslid te worden. Ja. En, en die behandelt dan ook echt dingen die goed voor zijn regio zijn. Uh, ons congreslid uh, Salud Carbohal uh, ja. doet heel veel voor um, de landbouw hier in de buurt en, en ja toch een beetje de kust en dat soort dingen. En andere congresleden houden zich bezig met wat hun uh, regio zeg maar bezig Is dat ook een lokale held? Um, ja, ik denk het wel. Ja, hij is wel redelijk bekend. Ik bedoel, hij is congreslid van uh, St. Louis Obispo en Santa Barbara County. Dus twee gemeenten, zeg maar. Uh, Zo'n 500.000 mensen. Um, we zijn hier allemaal redelijk. Um, Um, links-liberaal of links-progressief zeggen dat? progressief. Uh, dus uh, en dat is hij ook. het is een democraat en mm. ja hij, hij, hij past wel in waar hij vandaan komt. hij uh, heeft een militaire achtergrond. hij is uh, opgegroeid als, als Mexicaanse immigrant. zijn ouders die kwamen illegaal. dus dat, dat past ook wel een beetje hier in, uh, in, in de omgeving omdat we veel landbouw hebben en zo. hij heeft dus Mexicaanse achtergrond. dus ja nee hij, uh, hij is wel een lokale held. En, en dat soort mensen voeren die ook echt van die intensieve campagnes. Ja, nee, absoluut wel. Ja, hij, hij, zeker wel. Hij heeft hier. Nou, moet ik zeggen dat omdat wij toch wel redelijk links zijn hier in de buurt, dat het voor hem wat makkelijker was om van de uh, van de republikeinse kandidaat te winnen. Um, maar ja, nee, je ziet dus wel heel veel reclames over hoe slecht die ander is. Dat moet ik echt wel meteen bijzeggen en hoe goed hij wel niet is uh, en uh, wat, wat hij doet voor de military en voor de omgeving en ook een beetje zijn achtergrond van ik heb al dit en dit en dit gedaan uh, voor jullie. En, uh, dus ja, nee, hij doet wel zijn best om uh, congreslid te blijven. Het is ook echt een beetje Amerikaans hè, met modder gooien. Ja, ja nee, zeker wel. Ja, <laughs> ja dat, dat hoort er een beetje bij. Dat hoort erbij. Hey, en bij jou in de buurt is een verkiezing helemaal uit de hand gelopen. Ja, nee, precies. Uh, wij stemmen hier dus op alles. hè. Uh, dat, dat moet ik er nog even bij zeggen. Ja. En, uh, bij, um, de, de, de, hoe zeg je dat? Dus iedereen voert een campagne. Dus het is ongelooflijk druk met bordjes en dergelijke. Maar dan hebben we één, ik geloof drie jaar geleden... Uh, de verkiezing voor burgemeester van ons dorp, Arroyo Grande... Um, die um, uh, is ja, uit de hand gelopen, wil ik niet zeggen. Maar uh, wat er gebeurd is, is dat iets van drie weken van tevoren... kwam er een schandaal naar buiten. Want een van de raadsleden die deed het met een medewerker van de gemeente... en dat deden ze dan... Tijdens, uh, wat is het, uh, business hours? Tijdens uren dat ze zouden moeten werken. En er waren bepaalde kosten gemaakt die op de, zeg maar, werkbezoeken naar een hotel, oh. om het zo maar te noemen. Ja, die waren op kosten van de staat of van, van de gemeente gemaakt en zo. En de burgemeester deed daar niet echt veel aan. In principe was die burgemeester was een shoe-in, zoals ze dat hier noemen. Dat, die was gewoon, ja, die, iedereen ging weer op hem stemmen. Hmm. Ja, tot dit gebeurde. En toen was er één um, um, lokale um, businessman, meneer Jim Hill. En, die was zo boos en die zou zich ook kandidaat stellen. Maar ja, alle stembiljetten waren al gedrukt en zo. En nou ook iets Amerikaans. Je kan hier uh, een ride-in doen. Um, dus je kan zeg maar uh, bij, bij elke verkiezing kan je, je eigen kandidaat kan je invullen. Uh, zelfs voor de presidentsverkiezingen. Oh ja. Um, ja, dan ja ja. Dan ja. Ook de Uiteindelijk... buurman stemmen zeg maar. Ja, in principe wel. Als jij niet vindt dat deze kandidaten goed genoeg zijn... dan kan je dus op iemand anders kan gewoon niet invullen. Um, nou, voor de presidentsverkiezingen is het een beetje moeilijk om een ride-in te winnen. Ja. Maar voor een burgemeesterverkiezing in een klein dorp hier was dat niet zo moeilijk. Dus hij heeft heel veel campagne gevoerd. Uh, Jim Hill is ride-in. En uiteindelijk heeft hij dus door ingeschreven, door, door gewoon mensen die zijn naam opschreven... Uh, heeft hij dus het burgemeesterschap gewonnen. Um, nou moet ik er wel bij zeggen dat uiteindelijk kwam hij er ook wel achter dat... Uh, politiek toch wat moeilijker is dan uh, een bedrijfsleider, of in ieder geval iets heel anders is. Ja. En um, ja, hij heeft dus ook wel wat slippertjes gemaakt... met geld wat uitgegeven was... wat uiteindelijk niet uitgegeven zou mogen worden. En met het uh, gebruik van zijn e-mail bijvoorbeeld... gebruikte hij het gemeente-e-mailadres... om dingen voor zijn bedrijf te regelen. Oh, oh, oh. En, ja, van die hele kleine dingetjes. Dat is iets van, oh... En hij heeft dus ook wel redelijk wat trainingen gehad... om hoe een go goed politiek leider te zijn. Maar de kans dat Jim uh, lang blijft is niet, uh, is niet heel groot. Nou, ik weet het niet. Um, hij is al, volgende keer staat hij natuurlijk wel op het stembiljet, uh, daar ga ik vanuit. Maar ja, ik weet het niet. Als er een goede tegenkandidaat is, dan, uh, dan, dan stemmen we denk ik daarop. Dan stem je daar. oké. Okay. Hé, hey, Raymond, we gaan het straks nog even hebben over uh, uh, de lente. We gaan de hele Amerikaanse lente doorlopen, geloof ik, hè? Uh, ja, ja, ja. Ik heb voor elk uh, ja, onderdeeltje van de lente heb ik wat. Nou, ik kijk er naar uit in ieder geval uh, uh, tijdens deze plaat. for some Charlie Poet met uh, in ieder geval een lekkere zaterdagavondhit. Dit was Done for Me. De, de, de wereld van BNN Vara. You you, I'll give a time, met Doutor Bouwman. ING-klanten hebben het niet makkelijk de laatste weken. Deze week werden 3 miljoen betalingen dubbel afgeschreven van de rekeningen. Ja, klanten die daardoor rood kwamen te staan, kregen hun geld al snel terug, maar konden bijna een hele dag niet pinnen. Je begrijpt het. Ik wil het even hebben over klantvriendelijkheid. Hoe zit dat in het buitenland? Jasperine, hoe is het gesteld met de Slovaakse klantvriendelijkheid? Um, het is een interessante vraag. Want er zitten heel veel kant aan die zaak, zeg maar. Uh, punt 1, ik spreek de taal niet goed. Dus dat maakt niet dat mensen vriendelijker naar mij zijn. Huh. Niet iedereen spreekt Engels ook. Hè. De, de, de, de wat oudere generatie heeft Russisch geleerd op school en, uh, en Slovaaks en geen Engels. Dus dat is, is, is daar is er ook een ding in. Maar het grappigste was, vond ik nog wel, of ik het vieren wat iemand mij vertelde die Slovaaks is en Slovaakse cultuurtrainingen geeft. Die, die gaf de uh, vergelijking. Ja, Amerikanen, dat zijn uh, peaches. They're peaches. They're like plushy on the outside and glowing. En aantrekkelijk om hè, mee te praten, zijn altijd enthousiast. Yeah. En Slowaken zijn uh, coconuts. Slovaks are coconut. Ik vond het echt een epische zin. Dus ja, Amerikanen zijn perziken Ja, en dat Slo zijn En men ja. mensen uit Slowakije zijn, zijn kokosnoten... omdat ze lang en ha ja, haar op de tanden hebben. Ja. toch vrij uh, ondoordringbaar zijn. Mm -hmm. uh, en daarbinnen zit dan wel iets... maar je kunt het er bij de buitenkant niet zien. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en dat is ook jouw ervaring dus? Ja, dat is zeker mijn ervaring. Ja, ja, ja. ja. Het grappige is dat mensen zijn niet... Hey, je loopt een winkel binnen bijvoorbeeld. Ja, ik ben wel gewend om, om goedemorgen of goedemiddag te zeggen. Zeker? En dat doen we hier uh, eigenlijk niet. Um, mensen kijken je ook heel ja, of minder aan. En wat bijvoorbeeld heel weinig gebeurt, is dat je glimlacht naar iemand die je niet kent. Dat je, weet oh, ja. dus je, loopt langs iemand op straat en je glimlacht. Um, nee, dat. Nee, nee, en dat komt ook, heb ik me laten vertellen... uit het, uh, uit het communistisch tijdperk... toen je eigenlijk niemand kon vertrouwen. Hmm. Dus als je dan maar een beetje random tegen mensen gaat glimlachen... Dat, dan word je een soort van... Um, uh, ja, uh, verdacht. Ja, <lacht> dan denkt iedereen... Af, wat, wat af, wil af, diegene af. van me? <lacht> ja, precies. <lacht> oh. Ja, ja. ja echt, uh, echt heel grappig. Ik moet zeggen wel... Um, uh, als ik... Uh, bijvoorbeeld in daar ergens, want ik moet iets afrekenen en ik zie de Slavaken onder elkaar praten. Zijn ze heel vriendelijk, hoor. Eerlijk is eerlijk. Gebruik heel veel woorden altijd om dingen uit te leggen. Ja. En zo, zo, maar, want als ik dan bijvoorbeeld vraag aan iemand, kun jij, kun jij in Slavaaks dit vragen, dan gebruiken ze altijd veel meer woorden dan ik gebruik. Mm -hmm. uh, dus ze zijn vrij, vrij uh, uitgebreid met hun, hun zinnen. En, uh, absoluut, uh, absoluut heel vriendelijk. En we hebben ja, ik heb ook hele goede ervaring met, uh, met enorm klantvriendelijke mensen die heel goed Engels spreken. En wij wonen in Bratislava en Bratislava is een toeristische stad, de binnenstad van Bratislava. Is, de, de, die wordt overspoeld door um, uh, cruisen, riviercruiseschepen, zeg maar, in de zomer. Uh, plus bussen vol Aziaten die, uh, die, die, die zeg maar uh, in, in, in drie dagen tijd Wenen, uh, Budapest, Bratislava aan ja, Praat kijken. Ja, die doen het rondje. Dus er komen enorm veel toeristen. En daar, uh, in het toeristische gedeelte, spreken de mensen uh, wel goed Engels. Uh, en als je daar dan bijvoorbeeld, hebben we een keer eens meegemaakt... Uh, je Slovaakse pimpas bevoorschijn haalt om te betalen... dan zijn ze in één keer toch weer veel aardiger dan ze zijn tegen de toeristen. Uh, dat is, <laughs> dat is zo, het, zijn het zijn geen Noorse mensen over het algemeen. Ja, uh, ja, over het algemeen zou ik hier bijna zeggen wel... Um, maar dat heeft, ja, het heeft ook alles een beetje met lichaamshouding ook te maken. Met dat, dat, dat oogcontact en dat ja. glimlachen. Dat, dat, dat gaat gewoon nooit zo. Nee. Natuurlijk. Nee. Nee. Nee. En heb, je, heb jij het gevoel dat je um, als uh, uh, niet slowaak want je ziet, dat, dat zie je waarschijnlijk ook wel... dat, dat je meer moet betalen in winkels? Mm, nou, nee, dat valt wel. Nee, het is weer nee, niet in winkels, dan is het allemaal nogal vrij transparant, maar wel met services bijvoorbeeld. Um, als je bijvoorbeeld een timmerman of zo, dan, oh ja. um, of een loodgieter, dan, dan is de kans wel vrij groot dat je. Of verhuizers. Ja, of verhuizers, inderdaad. Nou ja, inderdaad. Ja, dat je echt wel meer moet. En het hangt ook weer samen met het feit dat je eigenlijk iemand die Engels spreekt. Ja. En als je hier Engels spreekt dan uh, heb je echt een streepje voor op heel veel mensen die het niet spreken. Dus dat zijn ook weer vaak degenen die gewoon ook meer geld kunnen vragen... daarvoor van een beetje baan kunnen vinden. En ook, um, goed, dat is een heel ander gesprek... ook die, die veelal overtrekken vanuit Stokei... omdat de dus salarissen zijn hier echt, echt vrij laag nog. Echt, echt laag. Mm -hmm. dus, uh, dus op die manier, ja, als je, dat, uh, als je goed Engels spreekt... dan heb je gewoon veel meer mogelijkheden. Ik vind dat daar ook wel... Ik heb niet echt het gevoel dat we nou enorm worden... Belazerd, omdat we geen Slovaaks spreken. Nee. Maar we zijn ook niet als eerste aan de beurt altijd in het restaurant. Dat is zeker zo. Nee, we zijn nee. zeker nooit de eerste aan de beurt. Nee. nee. <laughs> nee. nee. Oké. Okay. Nee. Jasperine, dankjewel. We hebben in ieder geval nog een hoop om over door te praten. De volgende keer gaan we het dan maar hebben over die salarissen en mensen die wegtrekken. Uh, voor nu, dankjewel. Jouw eerste keer de wereld van Bienafara. Super, dankjewel. Hartstikke leuk. Dankjewel ook. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. Afgelopen dinsdag begon de astronomische lente. Al is dat hier nog niet aan de temperatuur te merken. Ja, wat mij betreft is het altijd pas definitief lente als de zomertijd is ingegaan En dat gebeurt dus bijna. Twintig minuutjes nog. Ik kijk er naar uit. In China noemen ze Chinees nieuwjaar het lentefeest. En daar gaan we het dan ook over hebben, over lente. Want in Amerika steken ze bijvoorbeeld kaarsjes van sneeuwpop aan... om het einde van de winter te vieren. Allemaal leuke dingen, zou je denken. Maar cabaretier Martijn Koning die ziet ook de andere kant van de lente. De lente, de lente is begonnen en iedereen voelt zich vrolijk en, en de zon schijnt en weet je, de lammetjes lopen in de wei en de kalkoenen liggen vergast in de schuur en de hooikoorts en uh, ja, allemaal erge dingen eigenlijk. En helemaal mensen met korte broek en slippers. Uh, ik weet niet of die hier vanavond in de zaal zitten. Is er iemand of zit je naast iemand die nu al korte broek met slippers aan heeft gedaan. Het is dus gewoon met 12 graden zo ongeveer. Ja, het is gewoon een klein beetje zon, ah, Wat ga ik, doen? ik doe mijn korte broek aan met slippers. En dan ga ik zo rollen. Je ziet het aan die mensen dat ze dan thuis dachten van... Het is wel een heel goed idee ja, gewoon slippers, korte broek. Het staat wel cool ja. En dan lopen ze buiten en dan... Oh kut, dit is helemaal niet zo cool eigenlijk. Het is alsof je bij een beetje motregen meteen met je zwembroek over straat gaat lopen. Zo onzin, een klein beetje natte sneeuw, gelijk met skis en dingen zo. Oh, natte sneeuw Korte broek met slippers, verschrikkelijk is dat. Ja, verschrikkelijk vindt Martijn Koning dat. Dus in welk seizoen bevindt het buitenland zich... en wat gebeurt daar om het begin van de lente te vieren? Ik ga het vragen eerst aan Rafael Hoedmer in Peru. Rafael de Lente is hier dus ingegaan, officieel. Maar in welk seizoen zit jij in Peru? Ja, dat is een moeilijke vraag. Hè. Een beetje de gedachte van de vier seizoenen... die komt natuurlijk uit Europa en de Verenigde Staten vandaan. Terwijl in de rest van de wereld niet noodzakelijkerwijs... Uh, het weer eenzelfde soort logica volgt. Dus in Peru um, komt er ook nog eens bij... dat het weer anders is in de bergen, in het regenwoud uh, en aan de kust. Mm -hmm. Waardoor ik eigenlijk niet zo goed tegen je kan zeggen... in welk seizoen we precies <laughs> zitten. Eigenlijk de belangrijkste, de belangrijkste scheidslijn is tussen het regenseizoen... Dat duurt een aantal maanden en het droge seizoen wat een aantal maanden duurt. En wat je dan precies zomer of winter wil noemen, dat laat ik aan jezelf over. Oh, wauw. Dus jullie, jullie kennen sowieso niet die tussenstappen? Nou, weet je, uh, men, men gebruikt toch die termen wel. Maar eigenlijk bijvoorbeeld in Lima heb je uh, de zomerperiode, dan is het heel erg warm, uh, schijnt de zon de hele dag... en je hebt de winterperiode waarin het vooral grijs is. Het regent eigenlijk bijna nooit. Erg koud wordt het ook niet. En daartussendoor heb je zeg maar, zowel aan het begin als aan het eind... Twee, drie weken dat het klimaat verandert. En dat zijn eigenlijk de mooiste maanden van het jaar. Dan heb je wel eens wolken, uh, dan wil het weer nog wel eens veranderen gedurende de dag. Maar dat is eigenlijk wel heel erg kort om het echt een seizoen te noemen. Ja. En in de bergen en in het regenwoud is het nog anders. Want dan heb je dus vooral uh, het regenseizoen waarin het minder koud is, maar veel regent. En uh, het andere seizoen waarin de zon fel schijnt... maar het ook heel erg koud wordt s'nachts, dat is dan in de bergen. En ook daar zit dan weer zo'n korte periode van overgang tussen. Maar het zijn niet echt vier seizoenen van drie maanden, zeg maar. Maar je kunt dus op, op hetzelfde moment... kun je vier verschillende seizoenen hebben in heel Peru? Ja, dat, in, in, in, in ieder geval is het zo dat op hetzelfde moment het weer in het regenwoud in de bergen en aan de kust anders is. Dus als het zonnig is in de kust, dan regent het meestal in de bergen en dan kan het ook regenen in het regenwoud. En andersom. Hè? Als de zon niet schijnt aan de kust, dan is het juist uh, zonnig in de bergen en, uh, ja. en ook wel in het regenwoud. Ja, ja, ja. Quattro Stagioni is dus eigenlijk gewoon Peru. Um, zijn, zijn ze veel bezig met het weer in Peru eigenlijk? Ja, het weer is superbelangrijk natuurlijk. Hè. Zeker de mensen, de, de, de inheemse volkeren uit de bergen en het regenwoud... die zijn sowieso heel erg op de natuur gericht. Uh, die hangen het, die, hun leven hangt natuurlijk ook af van, uh, van het weer. Dus men is zeker heel erg uh, ja, gericht op wat, er, op wat er gebeurt. Vooral regen is heel erg belangrijk. Er moet regen op tijd vallen. Mm -hmm. Er moet genoeg regen, maar niet te veel regen vallen. <gacht> dus, uh, dus dat is wel een van de allerbelangrijkste dingen... Voor, uh, ja, vooral voor de boerenbevolking. Heeft, heeft dat te maken met die aardappels? Ja, nou ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, je hebt, zeg maar, Het regenseizoen dat is precies de periode waarin eerst de aardappels gezaaid worden en aan het eind van die periode moeten geoogst worden. En dan zijn er twee dingen belangrijk. Er moet genoeg regen gevallen zijn, zodat de aardappels groeien. En het moet niet te snel zijn gaan vriezen, zodat de aardappels uh, ja, door de vorst vernietigd worden. Zeg maar. mm -hmm. En in deze tijden van klimaatverandering is dat allemaal steeds onzekerder. De regen komt vaak te laat, waardoor de vorst te snel komt. En dat is wel echt een grote zorg voor vooral de mensen uit de berg. Is dat duidelijk te merken in Peru, die klimaatveranderingen? Ja, als je daar gewoon een boer op aanspreekt, een willekeurige boer ergens in de bergen... en je vraagt hem hoe gaat het met het weer, hoe gaat het met het klimaat... Dan zullen ze allemaal tegen je zeggen: Het weer is in de war, het klimaat is in de war, het werkt niet meer zoals het vroeger was. Ja. De natuur spreekt niet meer met ons zoals ze vroeger deed. <lacht> hè. Ook omdat mensen natuurlijk een hele levendige relatie met de natuur hebben. Dus ze hebben het gevoel dat de tekens die de natuur vroeger gaf: van wanneer er gezaaid moet worden, wanneer er geoogst moet worden, die zijn niet meer hetzelfde. En, en ja, daar zijn ze zeer bezorgd over. Ja, en dat zijn van die tekens als uh, vogels die overvliegen, dan uh, kan er gezaaid worden. Of veel bewolking, dan kan er dat gedaan worden, dat soort tekens. Ja. Ja, ja, de wind, de, de dieren, de maan, hè, de combinatie tussen dat soort ja. uh, factoren... die bepaalt wanneer mensen ja, kunnen gaan zaaien, kunnen gaan vissen. Hè. Dat ook in Nederland al was. In Nederland hebben we dat in Nederland het een beetje hebben dat achter ons gelaten met uh, alle moderne techniek. Hier hebben mensen nog een veel meer uh, ja, symbiotische relatie met de natuur. Ja, wij kijken hier op onze app wat er voor gaat worden. ja. ja. ja, ja is een klein verschil. En daar komt ook uit voort een beetje die andere vraag van je. Van, uh, wat doen de mensen rond de seizoenswisseling? Ja, dat is voor de mensen heel erg belangrijk. Dus dat is een moment waarop er feesten gevierd worden... waarin er een soort van ceremonies gedaan worden... om, uh, om de natuur, uh, de bergen, de maan, de zon tevreden te stellen... gunstig te stellen. En uh, ja, dat zijn uh, hele belangrijke gebeurtenissen... in uh, vooral de inheemse gemeenschappen. Kun je er eentje uitlichten, zo'n feest? Maar ja, wat, wat mensen hier, uh, hier doen, zeg maar, als er gezaaid gaat worden, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan de moeder aarde om uh, de, de, de, de, de zaden goed te ontvangen. Dus dan meestal is er een soort uh, ceremonie waarin er uh, uh, een soort ja, offer, dat, dat is eigenlijk een soort christelijke uh, christelijke term, maar waarin een soort alle elementen van de natuur bij elkaar worden gebracht op een belangrijke plek. Hè, dat kan zijn ergens op een berg of buiten de gemeenschappen. Uh, en daar vindt er een heel ritueel plaats, met de coca-bladeren, met vuur. Uh, mensen vragen toestemming om te kunnen zaaien en daarna wordt er, uh, wordt er gezaaid. En als er dan gezaaid is, dan is het grote feest van, uh, van de gemeenschap... waar er uh, ja, gezongen, gedanst en gedronken wordt. Kijk, dat zijn mijn feesten. Als er maar gezongen, gedanst en gedronken wordt. Rafael Hoedmer, dank je Fijn dat we je mochten bellen. Oké, okay, hoi. Dankjewel. Uh, Raymond, uh, neem ons eens... Ja, je hebt het al aangekondigd. Het was een enorme cliffhanger. Je gaat ons meenemen door de Amerikaanse lente. Uh, ik ga zitten en ik, uh, ik zie wel wat er gebeurt. Ja, nee, goed. Ik moet, ik moet er wel bij vertellen natuurlijk dat... Um, de plek in Californië waar ik woon... dat ik zelf eigenlijk weinig... We hebben wel lente, maar dat is zeg maar tussen oktober en maart. En dan begint de zomer weer. En die duurt dan tot oktober. Ja, dus. jullie hebben zomer en lente dus. Ja, lenteherfst is zeg maar de winter bij ons. Dat is <laughs> uh, <het, laughs> ja. Lekker, maar goed, zei. nee, um, nou ja, goed, normaal, het, heel Amerika kijkt als het gaat om de lente, kijken ze uit naar uh, Paxatani Fil. Um, en dat is een groundhog. Ik heb het nog even opgezocht in het Nederlands. Dat is een bosmarmot. Ah. mot. Um, ja, en dat is een hele traditie, sinds uh, 18 nog wat geloof ik... Um, waarbij um, een bosmarmot um, uh, zeg maar uit zijn holletje gehaald wordt van zijn winterslaap. En als hij dan zijn eigen schaduw ziet, dan is er nog zes weken winter. En als hij zijn schaduw niet ziet, dan is de lente aanstaande. Um, nou, dit jaar zag hij dus zijn schaduw. En dat hebben ze ook geweten, want ik geloof dat er afgelopen week... nog 12 centimeter sneeuw in Ohio is gevallen. <laughs> maar, maar hoe <laughs> weet je nou, nou of hij zijn dag, schaduw hoor. ziet? Hoe weet je wanneer een bos bosmarm... uh, als hij zijn eigen schaduw ziet. Schrikt hij dan? Ja, ik geloof dat hij dan schrikt hij en dan gaat hij terug zo'n holletje in of zo, iets in die <laughs> trant. <laughs> dus dat is, dat is een traditie. Het is in, um, in, in Pennsylvania dat ze dat doen en dat is Groundhog Day, uh, de, waarschijnlijk bekend van de film. Ja, uit zijn uh, winterslaap ontwaken, ik vind het heftig. Pre precies, ja, ja, ja. En als hij echt, echt klaar is met zijn winterslaap, dan komt hij naar buiten en dan is het bijna lente. En anders dan hebben we nog even winter. Goed, dus dat is het, het, het teken van de lente. Nou, stel we doen, de lente is begonnen. Nou, dan is de lente, die begint natuurlijk op 21 maart. En uh, nou is er een, een trucje uh, wat eigenlijk overgewaaid is uit China... Uh, maar wat ook steeds populair China? wordt hier in de VS. Dat ja, wacht niet en dat, meer dat van is... de president? Nee, ja, het zal dus ook waarschijnlijk. Deze traditie zal dus ook waarschijnlijk wat minder worden. Maar <laughs> nee, uh, klaarblij, klaarblijkelijk kan je een ei balanceren op zijn punt op 31 maart of 20 maart. Uh, als, het, uh, als de lente, de, de, de spring equinox, zeg maar begint. Echt de, de, de lente, de, de meteorologische rente, lente. Op 21 maart uh, kan dat alleen die dag. Ja, het heeft iets met de zwaartekracht van de zon en de maan en uh, oh, whatever wow. te maken. Maar goed, het is het, je moet het maar eens proberen volgend jaar. Ja, uh, moeten we moeten weer. Jij nee, wachten op. nu. Ben je net vier dagen te laat? Jammer. Ja, nee, sorry. Um, we hadden de show vorige week moeten te doen. Ja. Um, maar goed, nee, in ieder geval, dan kan je dus je ei laten balanceren. En, en dat is een beetje, ja, toch een leuk, een leuk geintje op, op, op, op, zeg maar, het, het echte begin van de lente. Die eieren trouwens, die kunnen dan ook weer gebruikt worden in het eerste Christo-Judeo-feest dat er natuurlijk is ja, ja. in de lente. Ik hoor hem al aankomen. De taasen, Yes, ja, Pasen. Ja. <laughs> Want daar hebben we ook eieren nodig. Um, nou is dus een traditie uh, met Pasen, is de egg roll. Um, Oud-Hollands ei rollen. Ik, uh, tegenwoordig doen we dat op een lepel. heb je zo'n ei op een lepel, dan moet je uh, rennen over een grasveld... Wie ja. het eerste bij de finish is. Die is de winnaar. Maar hier in Amerika hebben ze de egg roll en dan heb je dus... Was, ik hoop een hardgekookt ei. Uh, op de grond. En die moet je dan met een lepel moet je die zeg maar naar voren uh, um, ja, doen. En dan wie dan bij het, aan, aan het eerste bij de finish is, die heeft gewonnen. En het Witte Huis organiseert uh, elk jaar ook een, uh, een Easter Egg Roll. Oh, helemaal. Uh, ja, op de, de, de lawn, op, de, op, de, op het grasveld van de West Wing, als ik het goed heb. Ja? Um, en, en dat wordt uh, de, sinds uh, 1848 18, 18, of zo, geloof ik. Toen waren er een kinderen die um, zeg maar binnendrongen op het grasveld... en dat spelletje gingen spelen. En de president vond het zo leuk dat dat is een beetje als een traditie uitgegroeid. En tegenwoordig um, zeg maar doet, doet de, de, de first lady, die is degene die dat organiseert. Dus ook dit jaar hebben we weer een egg roll op de White House Lawn. Nou, ik ga erop letten nu. Nu ik het weet, ga ik erop letten. Nou, en dan is natuurlijk ook de vakantie... Um, dan hebben we spring break. Uh, wat uh, typisch Amerikaans is... Uh, dat studenten... Um, uh, in, zeg maar, eind maart, begin april... Um, hebben ze vakantie van de universiteit. En dan vertrekken ze dus allemaal naar het zuiden. Zeg maar nu uh, Florida. Ja, zo'n beetje rond deze tijd. En dan gaan ze allemaal naar Florida, uh, Alabama, Georgia... allemaal een beetje de Caribische kust, Texas, Mexico... en ook de Caribische eilanden. En daar vieren ze dan zeg maar een weekje feest. Um, als je je vakantie plant, zorg dat je daar een beetje buiten blijft... tenzij je wil meefeesten, want anders is het geen relaxte vakantie <laughs> voor je. Het is een soort uh, gersonisos. Ja, en ik, ja, ik, ja, ik denk toch wel. Ik denk dat dat wel het beste is. Een, een salau in Spanje of zo, ja, in de zomervakantie. Ja, ja. Daar is het wel mee te vergelijken. Heel veel zuipen, heel veel seks. Uh, en ja, gewoon, wat, wat, doen wat doen kinderen van 21 jaar uh, die op vakantie zijn uh, voor het eerst alleen? Uh. Ja, volgens mij dat soort dingen. Volgens mij uh, ik weet niet, jij bent 21 toch of zo? Nou, iets ouder, maar... Um, maar wat de... doe jij op vakantie, Wouter? Ja, wat is... Dat is weer een heel ander gesprek, Raymond. Dat is weer een heel ander gesprek. Ja, een beetje vriendin. Laten we het daar een over Nee hoor, Raymond. Precies dat eigenlijk. Ja, nou ja goed, en dan uh, als dan een beetje de spring voorbij is, de springbreak en zo... dan uh, sluiten we meestal onze lente af met een festival um, wat de lokale uh, vrucht uh, eert. Um, een hoop vruchten worden natuurlijk geëerd, of worden ge geoogst... Uh, geëerd hoor bijna, um, geoogst in het um, uh, eind mei, begin juni. Mm -hmm. Dus zeg maar het einde van de, van, het, van de lente, begin van de zomer. En, en hier in de buurt uh, verbouwen wij dus een heleboel aardbeien... Oh. En je raadt het al, ja. we hebben de Strawberry Festivals. Uh, bijna elk dorp hier in de buurt heeft er wel eentje. En dat gaat dan om de grootste, de lekkerste, de, de roodste? De, uh, hoe zit dat? Um... Nou, uh, met strawberries is het meestal dat ze... Uh, je hebt zo'n zo, zo oud-bollig braderietje, weet je wel... waar je je naam op een rijskorrel kan laten zetten. <laughs> en dan, verkoopt, dan verkopen ze dan ook een heleboel uh, aardbeien. Uh, aardbeien met slagroom, als je dat wil. Uh, er zijn wedstrijdjes om um, gerechten met aardbeien... waar natuurlijk een hoop te komen. Maar een buurvrouw van mij die heeft ooit eens een aardbeien salsa gemaakt. Ja. Zo'n Mexicaanse... Uh, en dat was erg lekker, moet ik zeggen. Dus dat soort dingetjes. Spannend uh, hier, hier in het dorp is het... Het een drukverzochte festival in het jaar. Er komen oh, zo'n ja, 50, 60.000 mensen over twee dagen komen naar het festival toe. Dat is en echt heel veel. Ja, dat dus is de... echt een berg. Ja, je, dus je, een weet, fijn, fijn je, je weet dus dat als uh, de, de zomerkoninkjes tevoorschijn komen... dat dan in ieder geval de lente afgelopen is? Precies, ja. ja. Dat is toch wel een beetje het einde van de Amerikaanse lente. En dan, uh, dat, dat, het valt hier ook trouwens op... op um, wat is het? Labor Day, toch, Sharon? Uh, sorry, festival... Het is Labor Day, ja. Kijk. Toch in mei? Ja, Labor Day. En dat is... Labor Day is de onofficiële eerste dag Memorial van... De, oh, Memorial Day. Day. Zie, ik haal die twee altijd door elkaar. Dat is toch handig uh, dat jouw dat, vrouw er, ernaast zit, uh, Raymond? Ja, precies. Maar nee, Memorial Day is eind mei... en dat is de, de onofficiële begin van de zomer, zeg maar. Dan uh, zijn de scholen beginnen af te lopen en mensen gaan op vakantie. Ja. Nou, ga, dus dit jaar uh, kijk je er weer naar uit, naar de, naar de zomerkoninkjes... Um, nou, dit jaar wel. Uh, ik heb, ik heb, het, het punt is, ik heb echt één straat uh, van het Sawyer Festival weggewoond. En daar heb ik acht jaar gewoond. En acht jaar lang was het echt horrible op die dag. Want dan, iedereen parkeert op mijn parkeerplaatsen ja. uh, En je kan nergens doorheen. Alles is afgesloten. En tegenwoordig woon ik niet meer zo dichtbij. Maar het is, uh, ja, tegenwoordig vind ik het leuk om er toe te gaan, ja. Top. Raymond, dankjewel. Fijn dat ik je mocht bellen Krijna, zo in ja. dit uh, speciale uurtje. Is goed. Ik spreek je volgende week weer. Zeker weten. Dankjewel. Hoi. Ik doe mijn best, ik geef me alles en de rest van s morgens. Gaan op den duur, maar ik doe mijn best. En dan vraag je over het allemaal niet. Wat relaxter kan, je wordt zo gestrest ervan. Dan zeg je dat het allemaal wat meer vanzelf Dan mijn best het einde van een, uh, ja, een apart uurtje. De wereld van binnen varen. Normaal hoor je ons tussen 1 en 3. Nou is het over 30 seconden opeens 3 uur. Want de tijd gaat natuurlijk een uur vooruit. Ik heb uh, ruzie gemaakt met Lux Mijn collega hierachter. Druk te maken is presenteert hij. En wat is nou de oplossing? Ik mag nog iets langer door. Speciaal omdat het zomertijd is. En Luc gewoon een goed humeur had. Dus Luc bedankt daarvoor. Je komt er straks ook echt nog wel je trekken. Maar dus straks nog heel even de wereld van BNN En daarna druktemakers na het nieuws van 2 uur. Of 3 uur. De wereld van BNN